Van Kashmir, Hakim Free people. Once said a little boy I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 London Once I was a fish It's what, what Darwin, Darwin taught, taught me, me.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 Gewat de Jong met het NOS-journaal. Bij de eerste aanvalsgolven op Libië is het luchtafweergeschut vrijwel uitgeschakeld, zeggen de Amerikanen. Vliegtuigen zouden nu ongehinderd boven Libië kunnen vliegen om de burgerbevolking te beschermen tegen aanvallen van het Libische leger. Gisteren en vannacht zijn tientallen doelen in Libië bestookt. Vanochtend was het relatief rustig. Kolonel Gaddafi zegt dat Libië zich voorbereidt op een langdurige oorlog. En dat inmiddels alle Libiërs bewapend zijn en klaarstaan om aan de strijd deel te nemen.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 In Jemen is de minister van Mensenrechten opgestapt uit protest tegen het harde optreden van de regering tegen demonstranten. Afgelopen vrijdag kwamen ruim 50 mensen om het leven. toen scherpschutters het vuur openden op betogers in de hoofdstad Sana'a. De demonstranten eisen het aftreden van president Saleh. Gisteren stapten twee andere ministers op. Het weer volop zon, temperatuur 9 graden in het noordwesten en 12 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer. Dit was het.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 De kat van Marlies Kroon. Daarom heb ik hem gedraaid vandaag. Uh, The Cosmic Carnival en Shared Love. Uh, ooit zag ik een, uh, een soort van uh, status uh, voorbij komen van uh, de zangeressen van deze band. Uh, van The Cosmic Carnival. Van ja, uh, Tover zat aan uh, mijn water. En ik vond het niet eens erg waarop je mijn antwoord op... Ach, Shared Love. Nou, dat uh, is toch de verklaring achter waarom ik hem opgedragen heb. Aan de kat van Marlies Kroon. Dus... Shadowlove, welkom bij deze tweede uh, gedeelte van deze muziek Boulevard op zondag 20 maart. En nou schijnen er mensen te zijn die mijn stem niet herkennen. Er is één broodjeszaak ergens uh, verderop die, uh, die dat uh, zegt uh, af te vragen van wie is dat. Nou, het is de enige echte Jaap Koper die hier zit. Dan weten jullie dat ook weer. Goed, uh, negen minuten over één. We gaan gewoon vooral ook verder uh, vrienden, met de uh, muziek hier. Want het heet uh, de muziek Boulevard. En een tijdje terug had ik hier een uh, interview... Met Jori, Jori zwart. En dit is het product wat ze heeft uh, afgewerkt: het enige echte juiste product wat ze heeft uh, gemaakt. Kennelijk in de studio opgenomen: Secretly Sleeping. Vraag is die mij gesteld wordt. Um, koper, waarom draai je dit? Nou, uh, ik zal je het eruit leggen. Uh, hier en daar, en zeker toen ik dit donderdagavond uh, min of meer op uh, zette. Toen zei Marcus van Dam, uh, degene met wie ik uh, alternative hem doe. Frek, dit lijkt zo verschrikkelijk op Pink Floyd. Tenminste, uh, er zitten zoveel Pink Floyd invloeden, maar dat uh, kan ook niet anders. Uh, ze omschrijven zichzelf uh, als, uh, nou ja, het is een mengeling van allerlei soorten muziek. Dan moet ik toch weer even heel erg uh, terug uh, naar, uh, naar de vorige pagina. Maar het is een alternatieve experimentele trip -rock band Met een uh, sterke uh, ambient. Dat is rus rustig. En uh, krachtige songs. En de uh, mannen die het die, die, die dus doen. Dat zijn uh, Merlijn Nash. Uh, Merlijn Nash, moet ik zeggen. Hans Jong. Uh, Robin Assen en Robert Komen, dat zijn uh, de mannen die uh, hierachter uh, zitten, achter dit uh, Nijsjewski. Uh, ik, uh, ik heb al uh, in alternatieve of de wat, uh, wat, uh, wat ruigere nummers uh, van deze EP Essentials gedraaid. Maar dit is dan toch het, uh, wat meer het, ja, het subtiele werk. En inderdaad, er zullen een hoop mensen zeggen van dat lijkt inderdaad op de oude Pink Floyd zoals we dat uh, aan het uh, begin van de jaren 70 en het eind van de jaren 60 hebben meegemaakt. <coughs> en misschien zelfs nog... Bij de laatste albums die ze hebben gedraaid. Of uh, gemaakt moet ik erbij zeggen. Uh, dan heb ik er nog, uh, ook nog iets. Uh, van wat, uh, wat zij op hun eigen website hebben gezet. Uh, is uh, van 3 voor 12. Uh, de sfeer slaat om. Als uh, de volgende band. Uh, Naasjeski het stokje overneemt. En dat uh, gebeurde. In een optreden in uh, Paradiso op 18 oktober. Dat is een gedenkwaardige dag, want dat is mijn verjaardag. Uh, maar zeker niet in een negatieve zin, zo uh, luidt het stukje verder. Een donkerder, complexer geluid uit de zaal. Interessant om te horen hoe een band met eenzelfde bezetting... drums, zingende toetsenist... En Bas en een totaal andere sfeer kan, netze, uh, kan zetten. De drummer speelt strakke en beheerste breakbeats. Dat is dus Robben Assen. En het samenspel is goed. Het komt in eerste instantie interessant. Maar wat introvert over. Het laatste nummer Wake Up en Start Breathing. Neemt in elke, uh, gelukkig elke vertwijfeling weg. En geeft de charismatische zanger. Dat is Merlijn Nash. Uh, alle ruimte om te laten horen wat hij kan. Een sfeer vol geheel met... Potentie en uh, de bas die wordt gespeeld door Robert Komen. En uh, ja, uh, hoe kom ik aan dit EP keer? Nou, dat heeft ook weer een geschiedenis. Uh, ik uh, ben twee keer gelegenheidsrodi geweest uh, tijdens de Grote Prijs van uh, Nederland Theater Het is geen wedstrijd, het is gewoon een theatertour wat ze hebben bedacht bij de Grote Prijs van Nederland. En daar uh, speelde Robert Komen de bas uh, partijen mee bij de songs van Fabiana Dammers. Dan weten jullie ook hoe ik daar weer aangekomen ben. Want ja... Uh, niets heeft een zomaar een reden maar zeg ik dan altijd maar. Dan uh, nou moet ik even kijken of die werkt. Inderdaad, hij werkt. Het is een vrolijk liedje. En als je, als je naar buiten kijkt. 10.000 lovers. Hier is Ghana. 10.000 lovers she has in her hand. But she throws them all away. 10.000 lovers want to be her man. That she don't know what to say. Cause she knows that she can have. No, she's got to choose cause her boyfriend knows she has some but that just ain't no good Ten thousand lovers she found on her way when she was searching for a man Ten thousand lovers and she ran away and now they just She has chosen And she will say, yes I do There's only one who knows The choice now That, that Voordat mensen weer helemaal uh, gaan bellen en weet ik veel wat, ik heb het uh, helemaal niet goed. Uh, dit uh, wel dus, dat is uh, Ghana. Ze heeft uh, op uh, 14 februari een videoclip uh, in première laten gaan. Die kan je uh, zien op YouTube. 10.000 uh, Lovers, uh, een beetje een kort nummer zoals ze zelf omschrijft. Maar ach, uh, als ik het uh, verder zou uitrekken, dan zou het hele uh, liedje helemaal uh, ja min of meer... Niet goed meer klinken. Ik moet iets recht zetten. Uh, de band, Naschewski, bestaat inmiddels niet meer uit Robin Asser, de, de drummer. Die is vervangen door Hans Jong. Hij is uh, de nieuwe drummer van de band. Dus dan moet ik dat er wel even bij zeggen. Want uh, ik, ik, het leek erop alsof hij uh, de drummer was. Maar uh, hier op de website staat toch een totaal ander verhaal. Uh, een wisseling van de wacht. Nou, dan weten we dat ook weer. Uh, is dat uh, uh, uh, probleem uit de wereld uh, geholpen? Dan weer terug naar de muziek van, uh, van Dijkje Terug. Ook in de Grote Prijs van Nederland heeft zij in de finale gestaan. Zelfs in Carnegie Hall heeft ze gespeeld. Samen met uh, Martin Jeninga en uh, Matthijs Liefhart. Ik heb het dan over Celine Cairo. En dit komt van haar laatste EP. Nummer heet In The Light. of Het enige nummer wat... Uh, nou ja, niet het enige nummer. Er zijn er nog een paar die hij heeft uh, geschreven. Something heeft hij ook uh, geschreven. George Harrison voor uh, The Beatles. Dit uh, was het nummer. While my guitar gently weeps. Maar dat uh, mogen wel duidelijk zijn uh, met uw welnemen uh, aan de andere kant van de radio. Uh, Celine Cario was degene daarvoor met In The Light. En dat uh, bracht de tijd op, uh, nou wat is het, bijna vier minuten over half uh, twee... Het is toch uh, boeiend als ik uh, bij dat afdraaien van dat nummer, uh, uh, ik zei het al, uh, een stempel heeft het uh, wel op me gedrukt. Uh, het verhaal, een, een verhaal van een man die met een gps uh, voor de studio hier even zat om wat aantekeningen te maken. En vervolgens weer op zijn fietsje klauterde en uh, weer doorging naar het volgende punt wat hij op zijn gps tegen moest uh, komen. Maar ja, deze man vertelde ondertussen wel dat uh, hij uh, ja, 52 jaar lang lief en leed met een vrouw heeft gedeeld. En die vrouw die was hier op uh, Oudjaarsdag verloren. Dus het hangt er een beetje als een soort schaduw overheen. Maar dan wil ik de lijn eventjes doortrekken. Van de week uh, stonden er een tweetal stukjes in het Hamersdagblad. Dagblad. Eén van Bill Meijer en één van Koen Poulak. En uh, dan ging het uh, toch met name over het dorp Zandvoort. En uh, of je het er nou wel of niet mee eens bent. De een bekeek het uh, toch wel uh, door wat, uh, uh, wat, wat droevige ogen. Hoe het een en ander aan het uh, verleppen was. En met name dan uh, het gedeelte zeg maar, bij de middenboulevard. Dat is gewoon puur beleving. En weer een ander die zegt. Ja, er waren er toch ook een hoop zandwoorders, Dat is Koen Pelak. Die zei uh, van ja, uh, maar zandwoorders zijn wel trots op hun dorp. En uh, stralen dat ook uit. En ik zal je zeggen met dit verhaal wat ik dus net heb uh, verteld. Over deze man die op zijn fietsje met zijn gps weer opnieuw aan het uh, toeren is uh, door Zandvoort... en misschien wel een klein stukje buiten Zandvoort... denk ik, ach... het leven is zo rot nog niet. En zeker niet in dit dorpje. Maak nog eens een keer wat mee. En zo is het dan... dan denk ik toch ook maar. En als we dat dan toch over lading hebben... bij uh, songs, dan kom ik uit... bij Duncan Idol want uh, de heren... van Zoest, die hebben dit uh, nummer opgenomen... op het moment dat hun oma... ook niet lang meer te leven had. Dates with Destiny. Dat was de lading uh, die eronder lag. Hoewel het nummer zeer vrolijk klinkt, moet ik erbij zeggen. Toch wat stichtelijk op deze zondag bij CFM Zandvoort op de Muziekboulevard. Zij waren dus uh, een van de acts in die uh, grote prijs uh, van Nederland Theatertour. Uh, naast Evje de Cosmic Carnival en Fabian de Dammers. Hé, hey, die heb ik nog niet gedraaid, maar dat uh, gaat zo dadelijk uh, toch nog wel even gebeuren. Uh, Lee Mason uh, was dit met Poel. Uh, ze hebben nog één eigenlijk album uh, min of meer uitgebracht. Uh, Bent uh, is min of meer opgebouwd rondom Michel Mulder. Hij is uh, degene die uh, min of meer... De, ja, het zwaartepunt vormt van de band. Hoewel uh, de anderen ook niet geheel onbelangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, Wouter Verhulst, Julien Omen, uh, Milene Haverkamp, Steven van Wetswinkel en Sophie Sleumer. Dat uh, zijn uh, degenen die, uh, die de band uh, vormen. Zes man, uh, twee dames en vier heren. En uh, de muziek is uh, een beetje te omschrijven als een assortiment van... ja de Buckleys, de Band, Bon Iver, Simon and Garfunkel, Savion Stevens, Don McLean, Bright Eyes. Die hebben een tijdje terug geloof ik nog in, in Paradiso nog opgetreden. Komt trouwens wel terug in uh, juli, hebben ze het over. Dan gaat hij als het goed is uh, gewoon nog een, een uh, potje spelen daar. En Joan as Policewoman, dat is uh, zo'n beetje de invloeden van uh, Lee Mason. Maar moet ik moet je zeggen, dit uh, nummer dat uh, spreekt me het meest aan omdat het er gewoon zo echt zo'n uh, zo nummer is waar je eigenlijk waant op een uh, Amerikaanse snelweg. Uh, Pool heette het uh, nummer eerlijk gezegd. Uh, Tijdje terug, dan moet ik uh, teruggaan naar, naar februari. Wat zeg ik? Misschien nog wel eerder. In januari hadden we een uh, dame, Suus de Groot. Zij was uh, ooit de lead zangeres, uh, van uh, John Doe's Revenge. Die had uh, ooit de Rob Agda Award uh, gewonnen van 2008-2009. Maar ja, de band viel uit elkaar en toen moest Sus iets uh, gaan bedenken. En die dacht van, weet je wat, ik ga So The Night bedenken. En uh, daar kan ik ook wel een deel van mijn ziel en zaligheid in kwijt. En dat heeft ze ook gedaan. En uh, de opnames, die hebben we hier gemaakt. En dit is Stay Close To Yourself. Hier is So The Night.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 That's why I silence I realize I'm alone not alone in my life but in my mind I cannot Reflect ourselves, reflect our friends, reflect our in lives, reflect in wars, cause it feels so much better to serve someone else than hurt yourself. En wat doe je als je een antibiotica-kuur uh, voorgeschreven krijgt? Nou, dan ga je gewoon een liedje schrijven. Dat neem je op en uh, dat uh, spel je dan. En dan wordt het hier gedraaid bij ZFM Zandvoort. En het heet dan Make Me Whole. En het heet, uh, is van Fabiana Dammers. Dat uh, mag ik er dan bij zeggen. S uh, Suus de Groot, Soe The Night, hoorde je daarvoor. Met uh, Stay Close To Yourself. Het is uh, zeven, nee, negen minuten voor uh, twee. Dat betekent dat uh, hier twee heren zich al aan het warm draaien zijn. En die ene die ziet er toch al enigszins wat gedeprimeerd bij. Maar dat ga ik uh, nu uitleggen waardoor dat uh, komt. Dat heeft te maken met de volgende tussenstand die, uh, die we kunnen melden in uh, de eredivisie. En de wedstrijd tussen ADO Den Haag is om half 1 begonnen tegen Ajax. Alles wat Ajax is kan eigenlijk gewoon nu uh, aan het bier. En dan moet ik erbij zeggen van verdriet. Want Ajax staat achter hem met 1 tegen 0. Dus uh, voor die mensen die, uh, die, dat, uh, die dat leuk vinden. Ja, uh, ik zat van de week. was ook een heel leuk verhaal eerlijk gezegd. Uh, Marcel Schorel van de Oude Halt. Die zat uh, naar de wedstrijd Spartak-Moskou uh, te kijken van, uh, van, uh, uh, tegen Ajax. Het stond al 3-0. Ik zeg Marcel, je kijkt ook gewoon naar de verkeerde club. Je moet naar Twente of naar Feyenoord of uh, naar PSV kijken. Ken die weggaan? Ja, toen ging ik dus maar... <laughs> Mijn had ik toch al binnen. Dus goed, uh, dat was uh, het uh, verhaal even voor dit moment wat uh, voetballen betreft. Ja, ik ben uh, toch wel een klein beetje op de hand van Ajax. Ik vind het ook niet leuk eerlijk gezegd. Maar uh, we gaan even door met uh, muziek. En dat is Beers Noir met Time to Waste.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 even de onbedwingbare behoefte om ook uh, Slipping Away van uh, gangster te gaan draaien. Maar uh, dat uh, stel ik dan nog even uit tot uh, volgende week. Uh, ja, goed, maar uh, niet alles uh, kun je hebben. Base maar time to waste. Uh, een beetje een electro -pop achtig groepje... ...wat uh, hopelijk hier in de buurt gaat aanslaan. Ze komen uit de buurt, uit Haarlem, want daar hebben ze hun, uh, ja, hun uitvalbasis... Geldt ook voor deze groep. Daar sluiten we dan ook fijn mee af. Dark Heart of Love van Revolva. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dag.